Marjette Krol met het NOS Journaal. Het RTL-verkiezingsdebat gaat morgen gewoon door... ook als PVV-leider Wilders niet komt. Gisteren liet hij weten al zijn campagneactiviteiten stil te leggen. Toen bleek dat gearresteerde Belgische terreurverdachten... mogelijk een aanslag op hem wilden plegen. RTL zegt dat Wilders welkom blijft. Maar als hij niet komt, mag D66-leider jette aanschuiven. Volgens RTL is de locatie van het debat goedgekeurd door de veiligheidsdiensten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 En omdat veel demonstranten niet meewerken, grijpt de politie volgens Rijnmond steeds hardhandiger in. In Haiti neemt de honger toe. Volgens de VN Voedselwaakhond heeft meer dan de helft van de bevolking te kampen met acute voedselonzekerheid. Volgens de VN zal de voedselonzekerheid en honger in Haiti alleen maar toenemen vanwege het aanhoudende bendegeveld. Gewapende bendes hebben nu de controle over zo'n 90 van de hoofdstad Port-au-Prince...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 Het weert het is bewolkt en er kan wat lichte regen vallen. Bij 15 tot 17 graden. Vanavond aan vannacht blijft het bewolkt. Met kans op wat motregen. En dan koelt het af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Van de, lekkere muziek uit de jaren 80, 1984. Het jaar uh, waarin deze plaat werd uitgebracht. De Nederlandse band The President and You're Gonna Like It. Nou, het is uh, even na twee uur welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Richard buitenhek. Goedemiddag. Ja, leuk. Leuk je, je, om hier weer uh, te zijn. Ja, fijn dat je erbij bent. En uh, ja, we hebben vandaag weer een uh, heel vol uh, programma... wat we zo dadelijk even door gaan nemen met uh, de luisteraars.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 op parallel aan elkaar en ineens hop, gaan ze weer tegen elkaar aan. Oh. En dat kan zo wel 5, 6, 7, 8 keren duren. Uh, maar alleen maar eigenlijk met die gewijen tegen elkaar en een beetje met die gewijen in elkaar. En dan uh, op een gegeven moment dan, uh, loopt de zwakste weg. Want het gaat over een plek. Hè? Ze proberen een plek te veroveren waar de meest centrale plek, daar krijg je de meeste vrouwtjes mee. En uh, die plek probeer ze te veroveren. En de sterkste die blijft dan op die plek. En die zwakste die rent dan weg. En soms wordt hij nog een beetje achterna gezeten door die anderen. Okay. Maar ze, zijn nooit, uh, ze raken nooit uh, verwond of zo. Nou, mooi verhaal. Maar waarom hebben we het erover? Ja, nou, ja het gebeurt nu, maar... Uh, uh, uh, dit, dit wou ik even vertellen als nieuwtje. <laughs> ja, dat is het nieuwtje eigenlijk. <laughs> ja, maar ik zal het er even uh, voorlezen. Uh, op dit moment is in het Duingebied...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 We were on the Afternoon Shadows blow Bent hoor je met de zoom. Ja, we hadden het net over de herten die weer flink keer gaan in deze periode. Om de fruitjes te lokken, zeg maar. Maar ja, bij de duiven bijvoorbeeld en andere vogels gebeurt dat altijd in het voorjaar. Maar vanwaar dan bij de herten in het najaar? Nou, dat heeft met de draagtijd te maken en het ideale moment dat er geboren wordt. En dat is bij de damherten ongeveer april. Dan wordt het wat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 de temperatuur is best goed, hè, eigenlijk. Ja. ik denk 25 graden niet een goede temperatuur voor, nee, uh, voor nee, nee, nee. Nee, dit is een uh, keurige temperatuur, 15, ja. 16 graden. Maar het is ook bijna helemaal geen wind, hè? Nee, dat nee, maakt zin, het uh, lekker. Ja. Je kan uh, bij wijze van spreken, zag je gisteren ook mensen... gewoon op het uh, terras op het strand uh, zitten. En dat kan uh, best uh, bij uh, de temperaturen die we nu hebben.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 You got it easy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 Nou ja, vanmorgen in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort hadden we good old Henk-Jan Smits. En hij is van, ja, iets anders. Ik stop ermee, hè. En ja. dat is een stichting en die houdt zich ook bezig met stoppen met roken. En hij had wel een bepaalde mening over stoptober en ja, uiteraard hoe je het beste kan stoppen met roken. We gaan luisteren naar het interview van vanmorgen met Henk-Jan Smits.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 Oh, dan ben je pas echt verslaafd, denk ik dan. Want het, het is namelijk... Kijk, de mother liquor van de, van de tabaksindustrie... Ja. is hè, de nicotineolie, laten we het maar even zo noemen. Dat is de boosdoener. Dat is, uh, en dat zit in sigaretten, dat zit in sigaren, dat zit in pijptabak... maar dat zit ook in de veep. Ja. Die, die, daar zijn ongeveer 4000 chemicaliën toegevoegd aan de tabak... om de verslaving beter te maken. De afgelopen decennia is daar... De